7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Mladic vandaag opnieuw voorgeleid. CIA mag Villa Bin Laden doorzoeken. En reclame op tv wordt minder lawaaierig. De Servische oud-generaal Radko Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd, omdat Mladic geen antwoord gaf op vragen van de rechter.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 Mladic werd gisterochtend vroeg opgepakt in Lazarevo... een dorp op 60 kilometer van Belgrado. Daar hield hij zich schuil in het huis van familie. Mladic had twee geladen wapens bij zich... maar heeft zich niet tegen zijn arrestatie verzet. Op een paar plaatsen in Servië... zijn ultranationalisten slaas geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen de arrestatie van Mladic... die in hun ogen een oorlogsheld is. In de stad Novi Sad probeerden betogers... bij het hoofdkwartier van de partij van president Tadic te komen...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 De Duitse Gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers... de bron zijn van de besmettingen met de E. coli-bacterie. Honderden mensen in het noorden en westen van Duitsland... zijn besmet met de darmbacterie en vier mensen zijn overleden. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten en komkommers... en sla uit Noord-Duitsland zaten. Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers... van een Nederlandse kweker in Spanje. De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen... en zo mogelijk besmet is geraakt. Duitsland importeert elk jaar bijna 200 ton komkommers uit Spanje. De darmbacterie is inmiddels ook opgedoken in Scandinavië. In Zweden en Denemarken is de besmetting vastgesteld... bij mensen die in Duitsland waren geweest. Ook een Nederlandse vrouw is na een bezoek aan Duitsland... met complicaties in het ziekenhuis opgenomen. Patiënten hebben last van braken en ernstige diarree. De e. E.coli-bacterie kan ook de nieren aantasten. Vanaf dit najaar worden reclamespots op tv minder luidruchtig. Spot, het marketingcentrum voor tv-reclame... stelt per 1 september nieuwe geluidseisen aan reclamespots. Die eisen gelden ook voor promotiefilmpjes van tv-programma's. De richtlijnen zijn gebaseerd op adviezen van de EBU... samenwerkingsverband van publieke omroepen in Europa... TV-reclame en promo's krijgen hetzelfde geluidsniveaus als de programma's. De Spot zal vanaf september zelf het geluid matigen van producties die niet aan de normen voldoen. Vanaf januari wordt te luidruchtig materiaal geweigerd. Dat gebeurt bij reclame en promo's voor de publieke omroepen, maar ook bij commerciële zenders als RTL en SBS6. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het nablussen van de heidebrand bij de Belgische plaats Kanthout.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 Dat betekende gelijk een internationale doorbraak. Hij specialiseerde zich in het werk van Liszt en Chopin. De Waal was onder meer artistiek leider van het Peter de Grote Festival in Groningen... en het Rijnouwe Kamermuziek Festival. Begin dit jaar werd bij hem een hersentumor vastgesteld. Rian De Waal is 53 jaar geworden. Het weer, eerst bewolkt en wat buien, later droger met af en toe zon. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Staat een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten. Uh, uit het westen, moet ik zeggen, op de Wadden windkracht 6. Morgen in het noorden kans op een bui. In de rest van het land overwegend droog. Aan BB verkeersinformatie staat file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij spijkenissen 3 kilometer. Bram Drekshager van Connection over de relatie met PWC. Kijk.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 NOS Radio journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Hoe was het voor een jonge militair van 18 jaar om de val van Srebrenica mee te maken en te zien dat duizenden moslimmannen werden afgevoerd? En hoe is het dan om 16 jaar later te horen dat een van de hoofdverdachten van dat drama is aangehouden? We vragen het zo, Dutchbetter Dirk Zwaan. Maar eerst naar het laatste nieuws uit Belgado. De vermagerde en verzwakte oud-generaal Radko Mladic zit vast in Belgrado. De eerste foto's van hem komen ook vrij daarin. Daarop zie je een duidelijk vermagerder, duidelijk ouder geworden. Mladic, kaal ook, onder zijn petje zie je, en weinig haar meer. Het is de bedoeling dat hij wordt overgebracht naar Den Haag... om terecht te staan voor het Joegoslavië-tribunaal. Mladic wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. In Belgrado is onze correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, wat melden de Servische media naar de arrestatie? Nou, zoals je je kunt voorstellen, een heleboel... de kranten staan er natuurlijk helemaal bol van. Um, en er staan allerlei verhalen in... over hoe Mladis werd, uh, werd aangetroffen. Hoe die heeft ge, geleefd daar in dat dorp... Lazarevo. Volgens een van de kranten, Politica... heeft, heeft hij daar uh, overigens maar kort gezeten. Een paar dagen. En in die dagen, schrijft de krant... Uh, is zijn zoon op bezoek geweest uh, met de kinderen. En uit dat verhaal blijkt ook... dat uh, de bewoners van het dorp... eigenlijk wel wisten dat, uh, uh, dat Mladis daar zat. Er werd niet... Echt overgesproken, maar zei een van de, van de bewoners in de, in de krant. Het was een publiek geheim dat hij daar was. En dat kan ook zo wat niet anders in zo'n zo klein dorp van, van 3000 inwoners. Nou, met zulke soort verhalen staan de kranten vol vanochtend. En wat is nou um, de waarheid over het feit dat dat verhoor gisteravond gestaakt is? Want volgens een advocaat zou hij te ziek zijn. Wat, uh, wat, wat is de waarheid erover? Ja, ja, maar... Wat de waarheid is, is op dit moment heel moeilijk uit te vinden. Inderdaad, volgens een advocaat die gisteravond naar buiten kwam uit dat gebouw van de speciale, de speciale rechtbank waar hij gevangen zit, die zei van hij is er zowel geestelijk als lichamelijk zo slecht aan toe dat hij de vragen niet kan beantwoorden van de onderzo onderzoeksrechter. Terwijl de woordvoerder van de openbare aanklager zei van hij geeft inderdaad niet de antwoorden die de onderzoeksrechter wil, maar dat doet hij alleen omdat hij zijn eigen verhaal voortdurend wil vertellen en geen antwoord ik nog even op die vragen uh, die noodzakelijk zijn om de procedure verder te laten lopen. Ja, dat kan dan, uh, David-Jan, nog wel even gaan duren. Um, wat is er dan bekend over het tijdstip dat Nadies naar Den Haag wordt overgebracht? Wat weet jij? Daar is in feite nog niks over te zeggen. Uh, dus ze gaan er hier in Belgrado wel van uit dat het binnen een week gebeurt. Maar als de gezondheidstoestand inderdaad zo slecht is. Hè, bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn linkerarm functioneert niet. en hij zou geestelijk ook niet echt uh, in orde zijn. Ja, dit, dit, uh, dit eerste, die, deze eerste ondervraging moet gewoon eerst gebeuren. en afgesloten worden. voordat de procedure verder gaat. Nou, Bladis, staat voortdurend over medisch toezicht, onder medisch toezicht. en als de arts zegt van hij kan het niet. Uh, geestelijk of lichamelijk, ja, dan zal het toch weer uitgesteld worden. En daar hangt het allemaal vanaf hoe lang uh, de rest van de procedure zal duren. Er is veel opluchting, uh, onder andere in Europa, over de aanhouding van Mladic. Maar er zijn ook andere geluiden hè? Um, van pro-Mladic groepen. Kunnen we nog acties verwachten bij jou? Dat denk ik wel. Er zijn er gisteren al een paar geweest. Hier in Belgedo uh, is wat met stenen gegooid naar, uh, naar de politie. In En er staat iets ten noorden van, van Belgedo is het uh, partijkantoor van de Democratische Partij. De grootste regeringspartij met stenen bekogeld. Maar het was allemaal redelijk beperkt. De verwachting is wel dat er een grote demonstratie in de komende dagen gaat komen. En die hebben nog wel eens de neiging in Belgedo om uit de hand te lopen. Die willen nog wel eens leiden tot, uh, tot aanvallen op de politie, tot vernielingen. Maar ja, dat moeten we allemaal Wachten hoe dat hoe dat verder gaat verlopen. Maar zijn dat mensen die Mladic en de zijn altijd trouw zijn gebleven? Uh, onder andere, dat zijn zeg maar de, de, de demonstranten die, die niet de problemen veroorzaken. Dat zijn toch vaak ja, zeg maar, support, voetbalsupportersgroepen, hooligans, die het altijd wel prettig vinden om een robbertje te vechten met de politie. En die zie je eigenlijk steeds bij demonstraties opduiken als het gaat om, om oorlogsmis, van mensen van oorlogsmisdaden verdacht worden. Of uh, uh, andere ja, uh, nationalistische uh, bijeenkomsten. Okay. David Jogotvig, dank je wel. Belgrado, dus een klein opstootje gisteravond. Verslaggever Martijn van der Wiel is daar in de Servische hoofdstad en merkte gisteravond ook maar weinig reactie op het nieuws van de arrestatie. Er is veel politie in indrukwekkende gevechtstenu. Op het plein van de Republiek Belgrado Centrum. Hier is er eerder vanavond een kleine demonstratie geweest van jongeren om steun te betuigen aan Mladic. De last years in the of not only Belgrade, all the in Serbia. Dit zijn jonge mensen die altijd boos zijn, altijd dronken. Drunk. They are young, aggressive. En die van alles aangrijpen om altijd te demonstreren. Dat gebeurt heel erg vaak. Nu was dit de aanleiding. Maar is het, zijn dit jongeren die gedreven zijn door echt veel Servisch nationalisme, die echt boos zijn over die arrestatie? Ze vinden iedere dag wel een andere reden om boos te zijn. favorite team was lost. Dragan Gnizic. Jonge Servische journalist die me hier rondleidt door de stad. Hij was er ook bij toen drie jaar geleden Karadzic werd gearresteerd. Hoe ging het er toen aan toe in de stad? De, de, de picture is helemaal anders. Drie jaar waren Toen waren er the, duizenden mensen op straat. More, toen was het ook gewelddadig. Hoe verklaart u dat grote verschil tussen die hele felle reacties toen. En de stilte in de stad vanavond. Part of uh, the, the explanation is actually bad, very bad economic situation. People simply are not interested anymore. Voor Een deel van de verklaring is de economische toestand. Mensen zijn heel erg bezorgd over hoe het met hun portemonnee gaat en veel minder geïnteresseerd in dat verleden. symbol is quiet. En hij zegt: het is misschien wel een hele mooie the, the, dag the, the, voor Servië... want het kan zeggen dat de krachten uh, van de Milosevic-tijd uh, zijn the, verzwakt. The Milosevic regime are uh, en de Het is een gewone, warme donderdagavond in Belgado. Op het plein zijn grote terrassen die tot laat open zijn. Vier heren aan een tafeltje... Ze hebben het er wel even over gehad, de arrestatie van Mladic. Waarom moeten alleen wij onze oorlogsmisdadigers uitleveren? Hij. Maar er zijn toch niet alleen maar Servische verdachten in Den Haag. De verhouding zijn vooral Serviërs. Het is een beetje triest, we rennen achter onze staart aan. De Europese Unie wil steeds weer wat anders van ons. De Serviërs krijgen altijd een andere behandeling dan de rest. We moeten onze ziel verkopen voor een kaartje voor de bus naar Europa, zegt deze oude man. De huidige regering is bereid alles te geven, land en mensen, om bij die paradijselijke Europese Unie te komen. En verderop in het voetgangersgebied zijn de bars waar de jongeren bier staan te drinken. We gaan zeker over Miladits praten. We don't we don't care about that situation. It, we are drinking beer only in the town oh, yeah. and that is all. We don't we don't care about hey. politics and, hey. and uh, for Radkom Ladis yeah. and. Who who are you? I'm like 24 years I'm old. A yeah. Yeah. <laughs> yeah, is for later. yeah, it's the past for me. I know everything about that, but I really don't care about that. De jeugd geeft er niet zoveel meer om. In Belgado, een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Dan door naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend in Venendaal bij een Dutchbetter. En die was toen, dat gebeurde toen Srebrenica viel, 18 jaar. Dirk Zwaan. Joris gaat verder met hem in gesprek. U zei net, toen u het luisteren was... Uh, hij had eigenlijk Mladic meteen uh, naar Nederland gestuurd moeten worden. Waarom? Ja, kijk, de, de, de kans is natuurlijk uh, aanwezig dat, uh, dat als Mladic uh, daar in Servië blijft... dat de, de nationalisten daar zo natuurlijk uh, altijd nog het gevoel houden van... Uh, hij is nog in Servië, misschien kunnen we hem uh, uh, ja, hier houden... door middel van een, een aanslag of door rellen. En uh, ja, als je hem meteen op het vliegtuig zet en hem naar Den Haag uh, brengt... dan is, uh, ja, weg is weg en dan, uh, dan kunnen die, uh, die nationalisten ook niks meer uitbrengen. U praat er redelijk rustig over. Waar zit de wrok bij u? Ja, er zitten <laughs> inmiddels heel veel eelt op. En uh, ja, dat, dat, dat gaat nooit meer weg. Uh, en ja, zo heel af en toe komt dat een keer naar boven. Hoe? Oh. Ja, dat, dat, uh, dat, uh, ja, dat is... Uh, ja, dat, dat, dat gaat in een, in een zeer kleine kring met andere Dutchbetters. Dan komt dat, komt dat een, keer naar, een keer naar boven. Wat voor bijeenkomsten zijn dat dan? Als jullie bij elkaar komen, je zit in een groep van, van, van Dutchbetters, ex-Dutchbetters. Is dat dan een bijeenkomst van, van oude jongens onder elkaar? Of is daar toch ook heel veel agressie onder? Nee hoor, dat zijn gewoon uh, re reunies. Of dat zijn gewoon uh, afgesproken uh, een keer uh, bij elkaar gezellig uh, zitten. Maar dan komen er natuurlijk verhalen naar boven en daar uh, een je met elkaar. Ja, en dan worden er natuurlijk ook dat soort verhalen omhoog gehaald. Ja, en dat, dat zijn de ingrijpende verhalen, zijn dat gewoon. Boosheid op hem, die man die nu gearresteerd is... of op die mensen in Nederland die jullie weggestuurd hebben? Ja, dat is een beetje een half-half beetje een verhaal, uh, allebei eigenlijk een klein beetje. Alleen, ja, kijk, uh, Mladis is gewoon natuurlijk uh, de organisator geweest van de val. Kijk, en hij heeft natuurlijk de aanzet gedaan tot, tot de val. En als hij niet, zeg maar, uh, de aanval had ingezet, dan was het allemaal niet gebeurd. Dus ja, Mladis is natuurlijk gewoon uh, de schuldige van alles. Dat het nu een oud zwak mannetje is? Ja, er liepen daar heel veel oude zwakke mannetjes in de enclave En die heb ik allemaal in kruiwagens gezien, uh, zien hinkelen. En uh, daar heb ik heel weinig mee te maken met een oude zwakke man, Die kan ook in een vliegtuig en die kan heel goed naar Den Haag. En die kan zeker goed in een cel zitten. We hadden het net over een open haard. Er staat hout bij u achter in de, in, in de tuin. Een open haard, dat is mooi, warm vuur. Ruikt lekker. Dat ziet u dan? Ja ik, uh, ja, ik zie, uh, en, uh, ik zie dan uh, beelden voor mij. Uh, dat er uh, inderdaad uh, ja, huizen gezuiverd worden. Dat er uh, honden uh, in, uh, in, uh, in, de, in de woningen worden gedaan. Ja, dat er uh, ja, de, de hele berg kan, zeg maar, uh, dat er de woningen in de brand worden gestoken. Dat, was, dat, dat, dat is de reuk dan, van, van dat de woningen in de brand waren. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik, ik, zie dus, uh, uh, ik zie dus inderdaad uh, ja, ja, ver, ja, verschrikkelijke beelden voor me. En, uh, ja, dat vergeet je nooit meer. De, de, de zuiveringen van uh, die woningen. Ja, dat, dat, uh, dat vergeet je nooit meer. En die, die rook die er vanaf kwam, ja, dat, dat, dat is dus die, die link meteen. Ja. En dat allemaal in een huiskamer waar uh, Jade en Jinten net zaten uh, te eten... die zijn nu naar boven... Om uh, aangekleed te worden. Uh, dat Jade van Zes in ieder geval zo naar school gaat. De dwerghamster is er. En de CD van Kareltje en Johnny: Van pepernoot tot oliebol. Uh, die, uh, die ligt hier ook. Over tegenstellingen gesproken. We stra spreken, spreken, spreken straks verder. Het is een belangrijke dag voor Saap. Vandaag komt Da op bezoek. De Chinese autoverkoper die miljoenen gaat steken in het noodlijdende bedrijf. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden met een rustige ochtendspits. Dat kan je wel zeggen, Marcel. Eén uh, file op de A15, Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar ander nieuws. In de Franse badplaats Deauville wordt vandaag de tweede en laatste dag van de G8-top gehouden. De bijeenkomst van de acht rijkste landen in de wereld. De arrestatie van Radko Mladic zette de top een beetje in de schaduw. Maar daar trok de Franse president Sarkozy, de gastheer van de G8, zich niks van aan. De correspondent Frank Genoud is op de top in Deauville... en zet de belangrijkste politieke onderwerpen, maar ook minder belangrijke privéonderwerpen op op rij. Natuurlijk, op een top van de rijkste landen, de G8, gaat het over belangrijke onderwerpen. La réussite de la révolution tunisienne et la révolution égyptienne est absolument centrale. De revoluties in Tunesië en Egypte moeten slagen, zei president Sarkozy. Dat staat centraal op deze G8-top. En daarom zullen de rijke landen vandaag met een flinke berg geld over de brug komen om die nieuwe regimes te ondersteunen. nucléaire, la première définition. Door de sûreté zijn. Kernenergie is ook besproken in Deauville. Naar aanleiding van Fukushima natuurlijk. En alle landen zijn het erover eens. Veiligheid staat centraal. Dus komen er strengere regels. Als we zeggen dat meneer Kadhafi. moet vertrekken. is dat hij het pouvoir moet. En de Libische leider Kadhafi. moet natuurlijk vertrekken, zei Sarkozy. Hij moet de macht overdragen. En daarna preoccuperen we ons over de directie van het billet d'avion. En daarna kijken we wel of Gaddafi naar een ander land mag vertrekken... en of hij dan eerste of tweede klas mag vliegen, al de Sarkozy. Maar tussen alle officiële en serieuze onderwerpen en gesprekken... wordt er natuurlijk vooral veel in de wandelgangen besproken... tussen die acht leiders van de Rijkste Landen. Zoals... Wie moet de nieuwe voorzitter van het IMF worden? Nu de vorige voorzitter weg is na beschuldigingen van seksueel geweld tegen een kamermeisje. En in die wandelgangen daar worden de echte zaken gedaan. C'est une très grande différence parler avec un collègue et parfois un ami, chef d'État ou de gouvernement, dans un couloir ou dans une Zoiets als het voorzitterschap van het IMF dat bespreek je juist makkelijk met een bevriend staatshoofd in de wandelgangen of tijdens een onderontje, legt de Sarkozy uit. Is dat niet dit sujet op de agenda van een die niet legitiem is. Want de G8 heeft officieel niks te zeggen over die IMF-functie. Dus het hoort ook niet op de officiële agenda te staan. Maar, nou, wil het geval dat de belangrijkste kandidaat voor het voorzitterschap een Française is: minister van Economische Zaken Christine Lagarde. Dus er moet natuurlijk wel gelobbyd worden door Sarkozy. Desnoods dan maar in die wandelgangen. le Christine Lagarde est une femme de très grande qualité. Christine Lagarde heeft superkwaliteiten. Dat werd gefluisterd in de wandelgangen, verzekerde de Franse president. En terwijl hij zich urenlang met collega's uit zeven landen onderhield, was het zijn vrouw Carla Bruni die buiten alle aandacht trok. Voor het eerst, en voor het oog van alle camera's... toonde Bruni, 43 jaar oud, haar ronde buik. Haar zwangere buik, dacht iedereen hier toch wel zeker te weten. Maar Sarkozy, die zei er niks over. Ik had Carla net nog aan de telefoon. En het gaat heel goed met haar. was alles wat de Franse president er lachend over zei. Hij heel sensibel. Gaat het we toch weer over Carla Bruni. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Op de top, de G8-top, in het uh, Franse badplaats Doville. Bijna vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Belangrijk bezoek in de Zweedse fabrieken van Saab deze dagen. Pangda, de nieuwe Chinese partner van Saab, komt kijken. Chinezen hebben voor 30 miljoen dollar aan auto's besteld bij Saab... en vanaf vandaag zouden ook weer gewerkt gaan worden... in de fabrieken in Trollhattan. Correspondent Rolien Creton. Rolien, ja, die mensen van Pangda... Pangda, sorry... Nummer 43. Uh, die komen kijken. Uh, alleen maar kijken. Uh, nou, Ze zijn al rondgeleid op de werkvloer van de fabriek. Uh, ze zijn ook naar de oostkust uh, gevlogen om in Stockholm een ontmoeting te hebben... met de Zweedse minister van Economische Zaken. Uh, ja, En vandaag is het dus de nieuwe start van de fabriek in Trollhetten. Daar zijn ze bij. En vanavond geeft Victor Muller nog een, een groot diner... voor de mensen van Pangda en ook voor... Ja, Zweedse politici die een sleutelrol hierbij spelen. Onder andere de burgemeester van Trollhetten. En hoe bepalend is dan dat bezoek, Rolien, van de mensen van Pangda? Nou, het is toch wel belangrijk. Uh, kijk, Pangda heeft al auto's saaps uh, besteld voor 30 miljoen. Dus uh -huh. die order is, is binnen. Is binnen ja. uh, maar uh, de bedoeling is dat ze ook op de lange termijn in Saab gaan investeren. Dus ze willen 65 miljoen euro gaan investeren voor... 24% van de aandelen. Uh, bovendien uh, is de bedoeling dat er ook een joint venture wordt uh, uh, opgezet. En Pangda wil natuurlijk ja, wel zien uh, waar ze hun geld in steken. Dus daarom zijn ze ook op die fabrieksvloer. En op zich is het een hele goede zet om die fabriek te laten zien. Omdat ja, het is een effectieve fabriek normaal gesproken. En die fabrieksarbeiders zijn heel erg gemotiveerd. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat die fabriek bijna zeven weken heeft uh, stilgestaan. En dat is moeilijk te verbergen. Dus het is in ieder geval belangrijk dat er niks misgaat. De productie lag stil omdat er uh, geen onderdelen meer waren. Hè? De toeleveranciers ja. die kregen niet betaald en die leverden dus niet meer toe. Is dat nou inmiddels geregeld door Saab? Nou, um, het is in ieder geval gelukt om die toelever toeleveranciers zeg maar, mee aan boord te krijgen. Dus die... Wille Saap nog een keer een, een kans geven. Muller heeft de afgelopen dagen geprobeerd... om nieuwe afbetalingsregelingen met die toelever, toeleveranciers te onderhandelen. Want er zijn natuurlijk de afgelopen tijd uh, schulden uh, opgebouwd. En dat is hem gelukt. En dat is echt een hele klus... omdat die toeleveranciers heel erg sceptisch uh, zijn. Maar tegelijkertijd uh, zie je ook... dat Sommige toeleveranciers de kat uit de boom kijken. Er zijn namelijk mensen ontslagen vanwege de problemen bij Saab. En die ontslagen medewerkers zijn nog niet gebeld. Dus dat betekent dat het kan dat die productie zeg maar, wat langzamer dan normaal op gang komt. Hmm, nou was het natuurlijk voor de Zweden sowieso moeilijk om, om hoop te houden. Hè, op een goede afloop uh, voor Saab. Maar nu die deal binnen is, jij zei het al, 1300 Saabs. De order uh, is in de pocket. Denk je dat de Zweden er ook meer vertrouwen in krijgen? Ne? Nou, ze, ze blijven gewoon heel erg wantrouwig. Kijk, Daar is een goede partner. Dat vinden de Zweden ook. Veel beter dan die vorige partner, Houta. Ze hebben meer verstand van auto's, lange geschiedenis, resultaten geboekt. En de Zweden hopen ook echt dat Saab het redt. Maar tegelijkertijd hoor je heel veel mensen uh, zeggen, ja, we willen het eerst zien en dan geloven we het. Mm. En uh, het is natuurlijk zo dat uh, Saab al meerdere malen tegen het randje van faillissement heeft gezeten. Dus uh, ze vinden ook dat Muller te veel heeft uh, beloofd. Dus ze moeten het eerst nog maar eens zien. Nou, dat gaan wij dan ook doen. Rolien Kritton, dankjewel. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarzintjes kunnen als ze het nodig hebben? Jord, je hebt helemaal gelijk.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 Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. De Servische oud-generaal Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd, zegt correspondent David-Jan Godfroir. Dat verhoor is verdaagd omdat Mladic alleen maar antwoorden geeft die hij zelf wil, wil geven. Hij geeft dus geen antwoorden op vragen. En daarom heeft de onderzoeksrechter besloten om er voorlopig maar even mee op te houden. Volgens zijn advocaat heeft Mladic een zwakke gezondheid en kan hij daarom niet meewerken. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil hem berechten voor oorlogsmisdaden... maar het zal nog even duren voordat het proces begint... zegt hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal Brammerts. Het probleem zal zeker niet het bureau van de, de openbare aanklager zijn. Het probleem zal zeker zijn dat hij natuurlijk het recht heeft... zijn verdediging voor te bereiden. Hij moet het heel omvangrijke dossier uh, krijgen door, do, door ons. Hij moet zijn verdediging kunnen voorbereiden... en dan zal, dat zal zeker een aantal maanden duren. Op een paar plaatsen in Servië zijn gisteren ultranationalisten slaas geraakt met de politie. Ze protesteerden tegen de arrestatie van Mladic. In hun ogen is dat namelijk een oorlogsheld. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag van Pakistan de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. De CIA hoopt meer documenten van het terreurnetwerk Al-Qaeda te vinden. De afspraak moet leiden tot een verbetering van de onderlinge relatie tussen de beide landen, Die is verslechterd doordat Amerikaanse militairen Bin liquideerden op Pakistaans grondgebied... zonder dat Pakistan van die plannen wist. De eheb bacterie in Duitse groenten komt waarschijnlijk van Spaanse komkommers. Eer gisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zaten. Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers van een Nederlandse kweker in Spanje. Maar helemaal opgelucht zijn ze in Duitsland nog niet. Ik hoop dat we die de kwelle gemacht hebben en dat er geen weitere gibt. Maar zelfverstandig nemen we proben. Dat gaan we ook nog een tijd lang machen, om dat dan ook definitief uit te sluiten. We blijven gewoon monsters nemen om er zeker van te zijn dat er geen andere besmettingsbron is, zei deze woordvoerder van de Duitse gezondheidsdienst. De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op de straat is gevallen en mogelijk zo besmet is geraakt.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 De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het nablussen van de heidebrand... bij de Belgische plaats Kanthout, aan de grens. Gisteren had de brandweer bij het nablussen veel last van de harde wind... Maar mede dankzij de regen van vannacht lijkt de brand nu onder controle. Het is vreselijk dat zo'n groot gebied is verwoest, zegt de burgemeester van Kalmthout. Dat is niet alleen een ecologische ramp. Het is ook jammer voor al de mensen die graag in die Kalmthoutse heide willen komen wandelen en genieten. 600 hectare, dat is meer dan een vierde van het meest mooie toegankelijke gebied. Nochtans, die heide gaat zich op een tiental jaar herstellen. Dus wie geduld heeft, die gaat terug die mooie Kalmthoutse heide kunnen bezoeken. En goed nieuws voor mensen die zich storen aan lawaaierige reclamespotjes op televisie. Die worden namelijk minder luidruchtig. Per 1 september gelden nieuwe geluidseisen voor reclamespots en promotiefilmpjes van televisieprogramma's. TV-reclame en promo's krijgen hetzelfde geluidsniveau als de programma's. Dit soort geluid is dan verleden tijd. <middels> Nog een paar maanden, dan is het voorbij. Eisen gelden zowel voor de publieke omroep als voor de commerciële omroepen. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit een overwegend westelijke richting. Langs de kust waait het wat harder en daar staat op een aantal plaatsen een krachtige wind, windkracht 6. De temperatuur ligt op dit moment rond 11 graden. Vanmiddag draait de wind wat meer naar het noordwesten. Het wordt niet warm met 14 graden aan zee en in het zuidoosten kan het plaatselijk nog 17 graden worden. Later vanmiddag neemt de buigheid wat af en breekt af en toe ook de zon door. Vanavond staat er minder wind. In het binnenland komen er een opklaring voor en blijft het droog. Alleen de kust blijft gevoelig voor een enkel buitje. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. De ochtend verloopt droog, maar in de middag valt in het noorden een beetje regen. De wind trekt opnieuw flink aan en komt uit het zuidwesten. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A15, Europoort richting Gorkum. Bij Alblasserdam 2 kilometer, en zijn daar twee rijstroken dicht. Als je ziet dat de wereldbevolking groeit en dus de vraag naar grondstoffen... dan kun je als belegger snel profiteren van schaarste.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl voor uw vragen en opmerkingen kunt u naar Twitter. Ons account, daar is NOS Radio 1. Daar uiteraard ook al het nieuws over de aanhouding van Radko Mladic. Na de val van Srebrenica kwam er een vernietigend rapport van het NIOT. De onderzoekers concludeerden dat Nederland een ondoordachte... en uh, onuitvoerbare vredesmissie was begonnen in Srebrenica. We gaan daar straks over praten met de mede-auteur van dat rapport, Paul Koedijk. Dan naar Londen, want daar is het Olympisch Stadion nagenoeg klaar. De bouw van veel andere sportarena's ligt voor op schema. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen... verlopen zeer voorspoedig. Dat kon een delegatie van NOC en NSF deze week met eigen ogen zien... in de Britse hoofdstad. De chef de mission is ook tevreden. Maurits Hendricks. Oké, welkom op de tour vandaag. We'll to to we hebben het Olympische Stadion... en we krijgen kans om het weer terug te terugkomen. Oké, okay, wat zien we hier? Hier zien we het Olympisch Stadion. Nou, we hebben hier drie hele mooie dingen in beeld. Links het Olympisch Stadion, um, waar de openingsceremonie en natuurlijk de sluitingsceremonie en de atletiek plaats gaat vinden. En daarachter... Een, een beetje een raar gebouw met twee vleugels, dat is het Cortex Center. Waarvan uh, het, het zwembadgedeelte, een heel mooi futuristisch gedeelte, blijft staan na de spelen. En er zijn twee vleugels aangebouwd, zodat er ook echt heel veel mensen naar het zwemmen kunnen kijken. En dat zegt Maurits Hendricks, de chef de mission van de Nederlandse ploeg. Je begint nu echt vorm te krijgen, hè, dit Olympisch Park. Ja, ik ben hier nu denk ik zo'n zeven keer geweest. En, en soms uh, met een tussenpoze van twee weken. En zelfs in twee weken zie je dan uh, hoe snel ze gaan. Ze zijn met alles op schema. Ve Vele uh, projecten en gebouwen lopen ze voor. Dus ja, je kan nu echt zien wat het wordt. Hebben uw sporters nu ook toegang tot dit park in de aanloop naar de Spelen om te trainen? Want dat is niet altijd het geval geweest, hè? Nee, er is, uh, daar is veel om te doen geweest na Beijing en Vancouver. Uh, daar waren allerlei geheime projecten... En... En daar was het allemaal hermetisch afgesloten. En uh, veel NOC's in de wereld hebben dat aangekaart bij het IOC. En die hebben echt de verplichting eigenlijk opgelegd aan LOCOG... aan het organisatiecomité hier in Londen... om ervoor te zorgen dat die venues op tijd open zijn... en voor atleten uit de wereld uh, toegankelijk zijn. Dit begint duidelijk vorm te krijgen. wordt deze zomer ook opgeleverd. Uh, begint uw ploeg ook vorm te krijgen... Ja, zeer zeker. Dat, uh, uh, het nominatietraject is natuurlijk echt in uh, volle hevigheid losgebarst. Ik denk dat er wel elk weekend ergens in de wereld uh, sportevenementen zijn... waar Nederlandse atleten zich uh, kunnen nomineren voor de Spelen. Ja, dat begint nu echt uh, vorm te krijgen. En als we dan nu vergelijken met uh, de Spelen van Beijing... Uh, hebben we dan ook al een idee, wordt dat een even grote ploeg? Nou, we hebben in ieder geval te maken met het feit dat de voetbalploeg zich definitief niet geplaatst heeft. Die was er natuurlijk in Beijing bij, dat is erg jammer. Uh, en we weten ook dat uh, honkbal en softbal, waar we ook alle twee vertegenwoordigd waren in Beijing, dat dat geen Olympische sporten meer zijn. Nou, dat zijn toch zo al 40 atleten uh, die er niet bij zullen zijn. Dus uh, het ligt voor de hand dat de, de, de omvang van de Nederlandse ploeg kleiner is dan die van Beijing. Wat wordt het sportieve doel? Nou, het belangrijkste is, wat mij betreft, om de weg naar boven weer in te slaan. We hebben natuurlijk de laatste Olympische Spelen, is het aantal medailles wat we gewonnen hebben, dat is teruggelopen. We hebben er in Beijing 16 gewonnen. Dat is voor mij wel de onderkant. We zullen met z'n allen, en er wordt natuurlijk heel hard aan gewerkt door, door, door alle coaches en, en sporters in Nederland. We zullen weer de weg naar boven in moeten slaan. Dus uh, wat mij betreft is die 16 van Beijing wel de onderkant. Het moet, moet meer worden. Dat moet echt meer worden, ja. De chef de mission van de Nederlandse Olympische Ploeg, Maurits Hendricks en onze correspondent Arjan van der Horst, die sprak met hem. We gaan naar Tom van het Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Over het tennis praten wij later met Marcella Mesker. Wij gaan het even hebben over het voetbal. Over de nacompetitie ja. en de play-offs. Dan moeten we eventjes naar ADO Den Haag tegen Groningen. Dat was wel duidelijk, hè? Ja, het zijn de, de laatste loodjes. En ADO Den Haag had een zwak competitieslot. Maar dendert door die play-offs werkelijk heen. In de vorige ronde Roda gisteren 5-1. Met een beetje hulp van de Groningse keeper. Maar toch, eh, gewoon. ze zijn echt het beste in deze na-competitie. Ze zijn eh, ook op die positie. Uh, geëindigd in de competitie. Zesde uiteindelijk en zes en vijf spelen. Maar het is hun van harte gegund. Ze hebben een prachtig seizoen gespeeld. Spelen heel aanvallend voetbal. John van der Brommen mogen we nog wel een keer noemen hoor. Heeft daar heel veel uh, de hand in gehad. En Ado Den Haag uh, ja, gaat Europees voetbal spelen. Want die gaan die 5-1 natuurlijk zondag niet meer weggeven in Groningen. Dat mag duidelijk zijn. Dat lijkt wel duidelijk. En Excelsior won ook al met grote cijfers. Ja. Die, die blijven er wel in. VVV moet nog vrezen. Hè? Want de FC's uh, was eigenlijk uh, veel sterker. Ja, uh, we, we, nou het is, het is absoluut <laughs> De, hij maar uh, ja nou maar voor, Het voorkeur, was ook zo. Dat mag ook zo. Zwolle miste enorm veel kansen. Excelsior heeft het hele jaar gewoon heel goed gevoetbald. En dat blijkt ook in deze nacompetitie. Die blijven ruim overend. VVV elke keer met wat kunst en vliegwerk. Uh, 2-1 winnen ze wel. Gaan nog thuis spelen. Dus ze zullen het ook wel redden. Ja. Maar Zwolle had veel meer verdiend gisteren. En VVV is echter wat dat betreft billen knijpen. Ook de hele nacompetitie. Maar goed, gaan het wel redden. Dus uiteindelijk maar één verandering dan in de hoogste uh, divisie. RKC gaat de plaats innemen van Willem II. En voor de Best, lijkt het of alles bij het oude blijft. Nou goed, dan nog even vooruitkijken naar morgenavond. Ja. Manchester United Barcelona. Ja. De finale van de Champions League. Een, een droomfinale. Want uh, ja. dat, dat moet mooi worden. Of, of krijg je dan juist zo'n schaakpartij? Ja. En, de, de, twee jaar geleden was Barcelona veel sterker dan Manchester. Je kan je niet voorstellen dat Manchester op dezelfde manier... zich nog een keer een beetje naar de slagbank laat leiden. Het zit anderzijds helemaal niet in die ploeg om alleen maar te verdedigen. Maar ik verwacht toch dat zij wat meer eh, Barcelona zullen laten komen. Um, soms moet je dan hopen, zoals het zo mooi heet, op een vroeg doelpunt, want dan moet iedereen wel. Barcelona is bij iedereen favoriet. Bij iedereen favoriet. Toch spelen ze de laatste maanden ook niet helemaal meer hun droomvoetbal. Maar uh, ja, iedereen die zijn geld zet, zet het op Barcelona. Maar Manchester zal toch beter bewapend zijn. Heeft natuurlijk een fantastische coach. En wij hebben natuurlijk toch wel een beetje het uh, tintje uh, van Edwin van der Sarg, denk ik. Die zijn aller, aller, allerlaatste wedstrijd gaat spelen. Zijn vijfde finale. En uh, ja, ik hoop toch ook wel stiekem een beetje voor hem en ook wel in zijn totaliteit. Voor mij mag Manchester wel winnen, maar... Denk toch dat Barcelona normaal gesproken ja. het gaat doen. Maar goed, dat verwacht iedereen. En het mooie van sport is, we weten het gelukkig niet zeker. Het is geen wiskunde. Zullen we nog even naar Usain Bolt uh, gaan? Ja. Want um, ja, zijn terugkeer op het Tartan. We dachten dat dat een eenvoudige overwinning zou worden. Maar dat ja. werd het niet, hè? Nee, ik riep op die missies gisterochtend. Het werd 99, zeg maar 989. Hij won wel, maar uh, op het aller, allerlaatste moment... in de allerlaatste meters van Assefa Pauw. Hij had heel lang uh, geroepen... Ik heb een betere start. Nou, daar leek het nog niet op. Hoe raar het klinkt, iemand die zo hard loopt, maar hij start relatief matig. Hij won wel. Het was de eerste race na negen maanden. Uh, uh, het is niet misselijk, hoor, want het was gewoon weer een raceje. Usain Bolt, die, die gaat uh, nog veel harder lopen dit jaar. Dus die blijft wel uh, superieur op die 100 meter. Maar goed, het was ook wel eens goed om te zien dat er een aantal andere mensen toch redelijk dicht in zijn buurt blijven, want de laatste jaren ging hij bijna zijn veten strikken nou. voordat hij viel. In dat opzicht was het weer eens een echte wedstrijd. Dus in die zin was het wel mooi. Hij blijkt toch menselijk te zijn, gelukkig. Gewoon maar. menselijk, gelukkig. Ja. Tom van het Hek, dank je wel weer. Oké. Okay. NIOT-onderzoeker Koedijk onderzocht de val van Srebrenica. We gaan zo met hem praten. Verkeersinformatie is er niet. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, na de val van Srebrenica kwam er, kunnen we geruststellen... een vernietigend rapport van het NIOT. Onderzoekers concludeerden dat Nederland... een ondoordachte en onuitvoerbare vredesmissie was begonnen in Srebrenica. Dutchbed moest de vrede handhaven, waar volgens de onderzoekers helemaal geen vrede was. Nou, inmiddels weten we allemaal wat de gruwelijke gevolgen waren. Mede-auteur van dat rapport was Paul Koedijk en die is bij ons in de studio. Meneer Koedijk, welkom. Eerst maar eens eventjes naar um, wat die um, arrestatie, de aanhouding van Mladic, zou kunnen opleveren. Zou het kunnen zijn dat daar door nieuwe informatie... Uh, ...naar boven komt? Uh, ja, daar, daar, heb ik meteen, uh, daar ben ik meteen een beetje sceptisch over. Uh, je ziet nu al uh, allerlei soorten... Uh, ja, of, ...of die man echt ziek is of er vertragingstactieken zijn... Dat, uh, dat, ...dat weet je niet. Maar ik ben bang dat het misschien een soort dat een desillusie uh, wordt... ...als die man uh, in de rechtszaal staat... ...en weigert bijvoorbeeld om mee te werken. En Hij gaat niet praten, denkt u? Die kans bestaat natuurlijk, ja. Bent u wel benieuwd naar zijn verhaal? Uiteraard, ik denk dat iedereen wil weten als hij, als hij bereid zou zijn om dat echte verhaal te vertellen. Ja, u kunt ook zeggen, we, we weten eigenlijk alles wel. Nou, we weten heel veel, maar we weten niet waarom, uh, wat zijn persoonlijke motieven waren om bepaalde bevelen te geven. En waaruit, waar dat uit voortkwam. En dat is wat je wel graag wil weten. Je wil ook wel weten wat hij vertelt over uh, de relatie met, uh, met Servië bijvoorbeeld. En eventuele samenwerking daarmee. Er zijn toch allemaal wel de nodige vraagstukken die... Uh, die daar die een antwoord uh, nodig hebben. Ja. Want het is natuurlijk in de vraag, de, inderdaad de vraag. Waarom heeft hij nou juist daar de opdracht gegeven om, om die mannen dood te maken? Ja goed, de gelegenheid diende zich uh, waarschijnlijk aan. En ja, hoe en op welke wijze hij en hoe expliciet hij die opdracht gegeven heeft. Dat zou je natuurlijk graag van hem uit zijn eigen mond uh, horen. Uh, en ook natuurlijk... Kijk, iedereen denkt uh, dat het een hele dwaze beslissing is geweest... Om, uh, uh, om opdracht te geven tot die moorpartij. Omdat het zo als een soort boemerang op hem terug sloeg. Ja. Dus wat intrigerend is, is waarom hij of hij die uh, risicoafweging dan niet gemaakt heeft toen. Want heeft, heeft u daar informatie over gevonden? Was het een goed doordacht plan? Was het van tevoren allemaal bedacht? Of is het meer, um, zoals u eigenlijk nu aangeeft, op basis van toeval? De gelegenheid diende zich, diende zich voor? Ja, dat, dat blijft nog steeds een heel heikel punt. Uh, ik denk niet dat er een soort masterplan lag. Want dat maar is ook wel dat... belangrijk voor de aanklacht, kan ik ja, me zo voorstellen. Ja. Ja. Uh, maar ja, de gelegenheid dienen zich aan en de gelegenheid is gegeven ook. Ik denk... Uh, uh, we hebben het altijd over de moorden die, uh, die buiten enclave plaatsvonden, van de maar ook in de voormalige enclave zelf. Na de val is, uh, is heel veel gemoord. En Maris heeft uh, ja, eigenlijk gewoon de vrije hand gegeven aan, aan mensen uit de omgeving om daar persoonlijk braak uh, te gaan uitoefenen. Ja, dus zijn verhaal, uh, maar natuurlijk ook zijn arrestatie is heel belangrijk, ook voor die Dutchbatters, die ex-Dutchbatters. Nou ja, wat je ook hoort is dat het voor hun toch een soort kleine pleister op hun persoonlijke wonden is. Hoewel dat niet de eerste categorie is waar ik aan denk. Als je het hebt over de dan denk ik natuurlijk aan de nabestaanden. Wat heeft u gevonden over de rol van die Dutch betters tijdens de val van Srebrenica? Heel veel, maar even kort gezegd. Uh, het, het voornaamste punt, de voornaamste bevinding, die, uh, uh, is dat. Uh, kijk, die duizenden doden uh, die de, de Dutchbed in de schoenen worden geschoven. alsof ze daar een soort persoonlijke getuige van waren. dat is een verhaal dat niet klopt. Maar zoals ik net al zei, er is ook in, het, in rond Potuciari, waar Dutchbed gelegerd was. Zijn ontzettend veel moorden zijn er geweest. En daarvan is maar een heel klein gedeelte gemeld. En uh, de conclusie was ook dat men veel meer gezien moet hebben dan er gemeld is. En dat is eigenlijk een beetje. Uh, onder de tafel uh, gebleven. En hebben zij nou wel of niet geholpen met het scheiden van de mannen en vrouwen? Ja, dat is gebeurd, maar dat is ook ja. al dat is gedocumenteerd. Ja. Zullen we eens even naar Joris van de Kerkhof gaan? Die is vanochtend bij een Dutch better, Dirk Zwaan. Uh, Joris, jullie luisteren mee? Ja, luisteren mee. En, en Dirk, meneer Zwaan, die zegt net... Hey, idioot, ik begrijp niet wat er nu gezegd wordt. Nee, nee. Uh, wij, uh, ik heb uh, gestaan uh, op de punten, uh, zeg maar, uh, waar het uh, gebeurde. En uh, de, de, de communicatielijnen te plaatsen waren uh, compleet weggeslagen. Er uh, heerste complete chaos. En uh, ja, van melden was uh, eigenlijk uh, ja, niet meer uh, sprake. Ook en iets uh, wat, wat Koedijk net zegt over die, die moorden... los van het vervoer van al die mensen... maar daarvoor al die moorden die er uh, zijn gepleegd... die hebt u zelf ook in ieder geval gehoord. Uh, wel uh, uh, gehoord, maar kijk... Uh, de kogelschoten, hè, dus de, inderdaad de, de, de schoten, ja, die, die hoorde je wel. Alleen ja, je weet niet of daar natuurlijk uh, moorden uit voortkomen... en hoeveel moorden dat zijn. Ja, de, de, je, je kan wel melden, maar ja, je weet niet exact de aantallen en dat soort zaken. En dingen onder de tafel schuiven, ja, die neem ik niet in mijn mond. Absoluut hmm. niet. Even terug naar uh, meneer Koedijk om u de hmm. kans te geven hierop te reageren. Um, we horen het Dirk Zwaan dus beter zeggen. Het was onmogelijk om te communiceren. Dus wat we zagen, konden we helemaal niet melden. Nou, kijk, het, het punt dat ik wil maken is dat... en daar heb ik in de tijd ook met Karlemans en uh, Frank over gesproken... is dat als je ziet wat er achteraf uh, ook in die briefings is gemeld... en dat heb je het allemaal over fragmenten van informatie... die tezamen toch een beeld vormen... dat nooit door de leiding een uh, gerichte poging is ondernomen... om direct na de val al die informatie systematisch te verzamelen. Terwijl er toch alle aanleiding toe was. Omdat er inmiddels ook wel een aantal concrete meldingen... ook aan de leiding waren gedaan. Ook voor waarneming van executies. Dus in plaats van dat men... Uh, nadat na de, de bevolking was afgevoerd... Uh, iedereen heeft gezegd... Van, nou, wat heb jij gezien? Uh, laten we dat eens bij elkaar vegen. En laten we dat eens op een hoger niveau leggen. En dan mogen die bepalen wat dat impliceert. Kan het zijn dat men zich niet beseft heeft... wat daar gaande was? De ernst ervan. Uh, dat kan. Je merkt ook dat dat heel verschillend is. Er zijn sommige Dutch, Dutchbatters die op dat punt uh, al de ergste vermoedens hadden. Anderen die dat onvoorstelbaar vonden. Dus dat kun je ook niet over één kam, uh, over één kam scheren. Nee. Ja, we lezen het vanochtend ook weer in de krant. Nabestaanden zeggen toch ook... Uh, ja, de schuld lag ook bij Bet. Wat, wat vindt u daarvan? Ik vind dat, ik vind dat een... een uh, ja, een heel, heel lastig. Want schuld is een heel groot woord. Dan moet je het gaan opknippen in, in onderdelen. Hm. Uh, het feit dat ze uh, militair zich niet hebben kunnen verdedigen... tegen die uh, Servische overmacht... is denk ik niet iets wat je ze kunt, kunt kwalijk nemen. Hm. Dat ze uh, uh, bedreigd werden... Uh, nou goed, dat betekent dat je gewoon een aantal dingen niet kunt doen. En daarom zeg ik, het, het zwaarste punt dat ik ze ja, aanreken... dat is misschien te veel gezegd... is dat ze met name de leiding niet terwijl ze de aanwijzingen hadden, niet geprobeerd heeft die informatie die er was... die te verzamelen en die op een niveau te leggen waar men iets mee had kunnen doen. het ja. zelf had niet veel kunnen doen. Oké, okay, nou even terug naar Dirk Zwaan, de Dutchberter die, uh, uh, uh, die we vanochtend spreken. Uh, Joris, hoe ervaart uh, Dirk dat, Dirk Swaan? Uh, heeft de leiding wat dat betreft steken laten vallen? Nou, hij was in ieder geval erg aan het knikken toen het over de leiding ging. Hij voelde zich in eerste instantie denk ik, een beetje zelf aangesproken... maar toen het naar een hoger niveau getild werd... was u erg aan het knikken van, ja, daar, daar heeft Koedijk wel een punt. Ja, meneer Koedijk heeft wel een punt dat er achteraf... Uh, dus na, de, na het geheel zeg maar niet uh, gediebriefd is... Uh, er is niet uh, zeg maar, uh, met, uh, met alle Dutchbetters uh, gedebriefd en uh, inderdaad uh, correct uh, zeg maar, genoteerd van... jongens, wat hebben jullie nou gezien? Uh, uh, hebben jullie dit uh, waargenomen? Hebben jullie dat waargenomen? En dat is niet inderdaad uh, gedocumenteerd. Dat klopt helemaal. Ja. En is dat stom geweest? Vindt u dat ook? Ja, ik, ik, ik, ik vind sowieso dat je na een schokkende gebeurtenis moet debriefen. Voor de persoon zelf. En, eh, maar Zeker voor waarheidsvinding en zeker na zo'n gebeurtenis... waar toch wel signalen waren op een hoog niveau... Ja, moet je natuurlijk gewoon debriefen. En dan moet je gewoon naar een complete waarheidsvinding gaan. Omdat het, wij natuurlijk de getuigen waren van het, van het geheel. Maar het beeld is dat het niet gedebriefd is, maar wel gezopen na afloop. Dat er feest gevierd werd. Dat zit u dwars, denk ik, hè? Ja, dat zit, mij, dat zit mij dwars. Kijk, uh, wij uh, zijn niet gediebriefd, uh, uh, maar wij kwamen op een... Uh, op een uh, ja, inderdaad, in, in Zagreb kwamen wij op een, op een pleintje. En uh, daar was uh, door, uh, door uh, het ministerie van Defensie... was daar een, een, uh, een, uh, ja, een bier en, uh, en hamburgers waren daar neergezet. Je moet je voorstellen dat wij uh, drie maanden hebben we alleen maar blik gegeten. Ik was, uh, even kijken, 7,5 kilo afgevallen. Ja, en uh, als je daar een blikje bier drinkt... En je zet, uh, ja, je de, eet daar twee hamburgers op. Ja, die, je bent meteen, uh, ben, je, ben je gewoon dronken. Ja, dat is een uh, verkeerde inschatting geweest, totaal. Goed, nog even naar meneer ja, Koedijk. Ja? Joris, we komen later deze uitzending ongetwijfeld bij je terug. Uh, meneer Koedijk, tot slot nog even van het nieuw. Uh, dit leeft nog gewoon, hè? Dit gaat nog meer leven straks als maat iets voor de rechter komt. Bij, ja, u, al, bij u ook nog? Uh, ja, hoe? ja, ik, het is uh, iets uh, dat laat je niet meer los... als je er zo intensief mee bezig bent geweest en je... Je bent daar geweest, je hebt uh, de overlevenden gesproken... je hebt gezien hoe ze eraan toe waren. Uh, dat, uh, dat laat je gewoon niet meer los. Ook al als zogenaamd onafhankelijk onderzoeker... Dit gaat, uh, dit gaat echt wel onder je huid zitten. Wat betekent dat, onder je huid zitten? Nou, dat het iets is wat, uh, wat je altijd meeneemt... Waar je, wat je blijft volgen om te U kijken. Je wordt er weer wakker, en zeker nu. Uh. Nou, <laughs> het is zo, het, ik word er niet mee wakker... maar het is wel iets wat ik uh, ook... Uh, het is inmiddels negen jaar geleden sinds het rapport verscheen... Waar ik toch uh, altijd ben blijven volgen vanaf de zijlijn. Omdat je, ja, het, is, het is niet iets wat je zomaar even, even doet. Dat is echt, uh, u wilt blijven weten, u wilt blijven onderzoeken. Ja, ja. ik blijf nieuwsgierig. Dank ja. dat u uh, uw verhaal wilde delen met ons vanochtend. En uh, dank voor uw komst naar de studio. Paul Koedijk, mede-auteur van dat rapport over de val van Srebrenica. NOS Radio en Journal Media Overzicht. En daarin natuurlijk ook veel over Mladic, de slager van Srebrenica, heet hij bij de Volkskrant. Balkanbeest bij de Telegraaf. Arrestatie van Mladic domineert de voorpagina's. De koppenmakers hebben zich uitgeleefd. Volkskrant en AD kiezen voor een archieffoto. Trouw FD en de Telegraaf drukken een foto van vlak na de aan aanhouding af. Mladic is op die foto schuin van achter te zien, terwijl hij wordt afgevoerd door de politie. Betere foto van de oud-generaal is te vinden op de website van het Servische radiostation b 2 daar is hij te zien naast een archieffoto uit 1995. Het is duidelijk dat hij snel ouder is geworden. Hij lijkt kaal, brozer en magerder dan op de foto van 16 jaar geleden. De krant Politica heeft meer details over het verblijf van Mladic in het Noord-Servische dorp boven water gehaald. Hij heeft er maar kort gezeten. Zijn zoon is op bezoek geweest. En dat hij daar zat was een publiek geheim in het dorp. Eigenlijk wist iedereen het. Internationaal blijft er ook veel aandacht voor de aanhouding van het Amerikaanse CBS tot het Russische commerçant en Le Figaro in Frankrijk. Overal is het verhaal van de aanhouding van Mladic 24 uur nadat het gebeurde nog nieuws. Ook ander nieuws in de verschillende media. Korken werden als supermarktregalen verband, heet het bij die Goed. welt. Ja, gaan ze komkommers die de bron van een EHEC-bacterie blijken te zijn gaan in de ban. Hier gister werd nog gedacht dat de bron van de besmetting in Noord-Duitsland zelf te vinden was. De bacterie leidt tot braken en diarree kan de nieren aantasten en er zijn dus ook mensen aan overleden. De pers neemt afscheid van de pretsigaret. Vaarwel Jointje, staat op de voorpagina. De tolerantie ten opzichte van softdrugs wordt kleiner, coffeeshops verdwijnen en er komen meer controles op gebruik. De krant praat met de burgemeester van Terneuzen die voorvechter van een strenger beleid is. Ondanks het mogelijk afschaffen van het belastingvoordeel voor zuinige auto's, blijft groen rijden voordeliger. Trouw heeft het uitgerekend. Vooral de almaar stijgende benzineprijs maakt het lonend om kleine zuinige auto's te rijden. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal denkt dan ook dat de populariteit van de kleine auto's blijvend is. Nou, nog eventjes naar de brand op de kant ze Heide, net over de grens in België. Je lijkt nu echt onder controle, dat meldt de website van de VRT. Afgelopen nacht heeft het geregend en de brandweer is blijven blussen. In totaal is 600 hectare verbrand. Dat Was een kwart van het Gebied. Maar hoewel de meeste vlammen nu uit zijn... mogen omwonenden nog niet naar huis. Want er hangt nog te veel rook in de omgeving. Meer over Mladic hoort u na acht uur in het Radio 1-journaal. Schakelen met Belga is onze correspondent David-Jan Godfoy. Ook onze verslaggever Thijs van der Wiel. En we praten met Jaap de Hoop Scheffer. Als Tweede Kamerlid had hij te maken met Srebrenica. En als secretaris-generaal van de NAVO met Mladic. Die tot zijn grote frustratie al maar niet gearresteerd werd. Nu dus wel. Het laatste nieuws. Op behalve van de Republiek van Servië, ik annanceer dat vandaag we arresteerden Radko De Verenigde Staten is blij dat we belangrijk nieuws, goed nieuws. Dit is een uh, belangrijk moment. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Deze inwoner vindt de arrestatie landverraad. en Feiten en emoties.